Alle jongeren zijn gecontroleerd en daarbij zijn volgens de politie een paar jongeren aangehouden. Inmiddels is het weer rustig in Schiedam. Ook in Alkmaar is extra politie op de been op en rond de paardenmarkt, na een oproep op sociale media. In een Twitterbericht waarschuwde de politie niet naar Alkmaar te komen voor een Project X-feest. Een Pakistanse minister looft 100.000 dollar uit voor de moord op de maker van de anti-islam video Innocence of Muslims. Hij betaalt dat uit eigen zak. En ook de Taliban en Al-Qaeda komen in aanmerking, zegt hij. In Pakistan zijn de afgelopen dagen 15 doden gevallen bij rellen naar aanleiding van het filmpje. Op Sint Maarten is een Amerikaans echtpaar vermoord. De man en de vrouw zijn volgens Amerikaanse media in hun huis doodgestoken. De vijftigers hadden een rumfabriek en verschillende huizen op het eiland. Een vriend van het stel ontdekte de lichamen toen hij polshoogte kwam nemen omdat hij hen niet kon bereiken. Hij sprak van een bloedbad.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 Een hele goede nacht en van harte welkom vanaf de stoep voor het College Hotel in Amsterdam. Patrick Lodiers die zit weer eens een keertje in het buitenland, dus ik mag het komende uur proberen hem te doen vergeten. Je hoort het goed, ik sta inderdaad voor het College Hotel. Normaal beginnen we altijd binnen in de gang ergens op zoek naar de kamer van de gast, maar... Vanavond sta ik hier met een reden, want dit is de Van Baardenstraat, Amsterdam, dan hebben we het over. Uh, 750 meter verderop. We kunnen het niet zien, hè? Dus we het even proberen, ja, want het nou is, is net te ver, want misschien doen de microfoontjes het dan niet meer ook. Nee, dan zien we net niet het stedelijk museum. Het nieuwe stedelijk museum, vanavond geopend. Um, feestelijk gegeven natuurlijk, uh, alle, alle gasten waren er. En ook mijn gast was daar natuurlijk. Het stedelijk museum, na nou veel gedoe is het eindelijk dan zover. Um, er is veel misgegaan. En dat is toch wel een fijne aanleiding om te gaan bespreken... met mijn gast van vanavond. De hoogste adviseur van de overheid op het gebied van architectuur. Naast mij staat de Rijksbouwmeester van Nederland. Mooie titel, hè, eigenlijk? Ja, Rijksbouwmeester, Rijksbouwmeester van, van Nederland. Alleen, er is één uh, missing link aan die Rijksbouwmeester. Die Rijksbouwmeester bouwt niet meer. Nee, dat mag dat zelfs is, niet Het ook, is he? een institutie die komt uit 1806. Toen is het ontstaan... En de laatste 40 jaar bouwt hij niet meer, adviseert hij alleen de overheid, gevraagd en ongevraagd, over de ruimtelijke inrichting van Nederland in zijn algemeenheid. Ik schrijf hier even de naam Frits van Dongen onder. Ja. Dat had ik nog niet gezegd. Ja, ja. Welkom. Ja, ja. In, de, in de frisse buitenlucht okay, nog. Hier, We gaan zo meteen ja, ja. op zoek naar de hotelkamer. Want het is een drukke week geweest. Ja. En uh, de komende week is ook druk. We bieden een uh, fijne overnachting aan namens Fantastisch. BNN. Fantastisch. Eerst nog even naar het Stedelijk Museum. Want uh, het leek er nog eventjes op uh, dat... Ik mag je zeggen. Hè? Ja, ja, ja, zeker. Uh, het leek er nog even op dat je niet eens uh, mocht uh, of kon komen naar het feestje. Nee, nee dat, is, dat is altijd zeker met zo'n feest. Wat, uh, ik bedoel, het heeft acht jaar geduurd voordat het Stedelijk Museum open gaat. ja. Yeah. Yeah. Het is ook, je hebt ook gezien dat de opening eigenlijk niet in één keer is... maar in twee shifts geweest is. Vanmiddag was de opening door de koningin. Ja. En daar was stamp en stamp vol. En vanavond was het nog een keer... Maar wacht even, we, we hebben net die prachtige, prachtige titel uitgesproken. Vol. Rijksbouwmeester. Ja, ja. Die hoort daar toch gewoon bij dit soort feestjes nee, te zijn? Kijk, nee, dat is, dat is een verschil. De Rijksbouwmeester hoort natuurlijk absoluut daar te zijn... Uh, alleen dit, he, dit gaat over de stad. Ja. En uh, we hebben dus uh, de, uh, in Amsterdam op dit moment natuurlijk een scheepvaartmuseum. dat is een Rijksmonument dat gedaan is. Fantastisch mooie opening. Het Rijksmuseum, wat binnenkort open gaat, mm -hmm. dan is de natuurlijk staat vooraan. Ja. Dus het is duidelijk om Rijks, het Rijksmonument te zijn. Ja. Dit is niet een rijksmonument, dit is een stedelijk monument. Precies, er is veel misgegaan bij het stedelijk museum. Dat gaan we niet allemaal bespreken, want het is inderdaad een stedelijke verantwoordelijkheid geweest. Dus dan kan de rijksbouwmeester zeggen, ja, daar heb ik niks mee te maken, maar toch even. Er werden twee architecten uitgekozen uit het buitenland. De een was veel en veel te duur, die wilde niet eens een eindbedrag opzommen. Die zei van, nou weet je, we zien wel waar we op uitkomen. Toen dacht ze in Amsterdam, nou dat wordt wel een beetje te bont, daar stoppen we mee. Ik vat het even kort samen. Toen kwam er een andere architect, die werd uit Portugal gehaald, als het goed is. En die kwam met materiaal. Waarvan heel veel architecten in Nederland zeggen: Ja, maar sorry, dat kan niet eens hier in deze Nederlandse klimaat. Wat had de Rijksbouwmeester geadviseerd als hij het had mogen doen? Nou ja, zoek het bij de eigen architecten. Nou ja, dat sowieso denk ik. En dat hebben ze ook uiteindelijk gedaan. Ze hebben een meervoudige opdracht gehouden voor een aantal architecten. En daar is een meervoudige opdracht geweest. Daar zijn resultaten gekomen en daar is een. Uh, commissie geweest. Die heeft op een gegeven moment geselecteerd. En uh -huh. in die selectie daar is dit uh, fantastische ontwerp van ja, Bende Ik mooi, enzovoort. want ja, ik heb vanavond het... toch weer een heleboel mensen gesproken. Die zeiden ja. die badkuip, het is een grote... Ja, Hoe moeten we het omschrijven? Ja, het is een badkuip. Ja. Enorme, imposante maar gevel. ik moet je eerlijk zeggen dat, dat uh, je hebt dat hele mooie klassieke gebouw uh, van de stedelijk, wat het stedelijk, wat altijd fantastisch mooi geweest is. wat was niet alleen zeggen, wat frist is en wat zo, dat niet meer dat stoffige gebouw is. Maar wat nu een soort sexy appeal gekregen heeft. Waarvan ik denk, dit is super goed. Want dit kan gewoon, dit appelleert aan uh, zeggen, een hele hoop meningen. En dit kan de eerste 65 jaar gewoon probleemloos doorgaan. Nou. Sexy. Waar dus, zit dat in? Want het is uh, 10 met 15 meter hoog gestrekt. Ja, ja. uh, wat is het voor materiaal ja, eigenlijk? Uh, ik, ik weet ik het niet. Het is een glimmend Het is, glimmend het is, het is een, het is een kunst, kunststofmateriaal, een, ja. een, een, een uh, composietmateriaal. materiaal. Ja. Dus een samenstel van. van uh, maar dat nee, dat sectie zit hem in de, in het in, grote? In, in de vorm, Nee, niet in de grote. In de vorm, in, in de, de vloeiendheid waarmee dit. Ding gewoon naar binnen loopt waarmee het nieuw en oud gebouw aan elkaar gekoppeld wordt. Het refereert niet meer aan de bakstenen met detailleringen en de ornamentiek die je eigenlijk gewend bent, maar het is totaal iets anders. Ja. En dat maakt samen dat nieuwe museum. Nou, dat, dat vind Overigens, ik echt door ook een oud-Rijksbouwmeester ontworpen. Ja, ja, ja Moet je zeker. Vergeten. Ja, zeker. Ja, ja, Mels Krouw, fantastisch. Top of de Bill van de architecten eh, krijgen deze titel. Wij lopen dit Oude pand binnen, het College Hotel, even, ja. volledig gerenoveerd. Um, uh, ik ben benieuwd. We gaan naar binnen lopen, een beetje rondkijken, op weg naar de kamer. Ja. En ik ben benieuwd of het een beetje naar smaak is ook. Ja, ja. Want, want dit is wat veel gebeurt in Nederland. Oude gebouwen die dan uh, nou, ja, een kleine, kleine touch van het moderne nou, erbij krijgen. Weet je, kijk, het is zo dat... Maar wacht even, dat, wacht even. Ja? Neem het even in je op. Ja, ja. We lopen naar binnen. Okay. Gaan we ondertussen even een ja. plaat draaien. Want we hebben je gevraagd om een plaat mee te nemen... Ik kwam met een heel lijstje. Ja. En eentje vond ik het meest, opvallig, het meest opvallende. Het sexy motherfucker van Prince. Van Prince, ja. Even in kort waarom. Waarom? Omdat uh, ik heb vroeger ontzettend veel muziek heb gemaakt. En uh, ik kreeg een uh, medewerker die ook bij me is afgestudeerd. Mm -hmm. Die speelde basgitaar. Ik speelde gewoon gitaar en drums. En wij waren helemaal gek van Prince. En dat was de opkomst van Prince toen. Dus we waren, laat ik zeggen, ik denk in die twee jaar... bij drie, vier concerten van Prince... Dat was super. Dus daar heb ik zo'n ontzettende emotionele ervaring mee uit die tijd. Ja. Uh, nou, dat is... Dus dit nummer kan niet kapot voor mij. We doen hem. Prins. and friends on the south side in case you cared out of all of your friends i want be the closest that's why i tell you things to so be the most is when it comes to life to be this man's wife you got to be well educated on the subject of fights i mean the prevention of in other words it's ariana meaning of this thing called love how you up on this it's something you can get up above a hug and a kiss come here baby you sexy motherfucker.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 staan wij, um, uh, nou, gebiologeerd mogen we toch wel zeggen... te kijken naar de hoek van een muurtje. En hoe heet dit? Nou, dit zijn candelures. ik de, omschrijf het eventjes als leek. Het zijn een soort inkepingen met een mooi rondje. Ja. Een beetje, het zijn, eigenlijk is het een normaal hoekje, maar ze hebben er iets moois van ja, gemaakt. Precies. Dit is de essentie van uh, iets nou, wat, nou, zo, wat je mist in de moderne gebouwen. Nee, wat, wat interessant is eigenlijk dat als je hier om, om je heen kijkt, dan zie je enorm veel decoratie. Oudschoolgebouwen? Oudschoolgebouw. Oud, Oud schoolgebouw, schoolgebouw, je, je ziet dat het plafond zit ongeveer op 4 meter, 4,20 meter twintig of zo, denk ik. Je hebt dit soort. En gewoon een pilaster van baksteen die hier staat. Heb je moet je eens kijken. Je hebt 4 lagen, 5 lagen heb je deze kan leuren, Dan heb je 3 lagen en niks. Dan heb je 5 lagen. Dus er is enorm. Detailistisch gewerkt op in dit soort gebouwen. En dat maakt het zo rijk. En gebeurt dat nu nog steeds? En de, nee, nooit meer. Waarom niet? Omdat het uh, te duur, is allemaal, dit moet met de hand gemaakt worden. Ja. Is, is destijds met de hand gemaakt. Je zou het nu nog wel met de machine kunnen maken, maar dat is gewoon niet meer interessant okay. op dit moment. En die hoge plafonds, want dat vindt iedereen mooi... en dan kopen ze die oude pannen allemaal voor. Ja, maar, precies, precies. Maar waarom zit het niet in jouw ontwerpen dan bijvoorbeeld? Of wel? Nou, in mijn, in mijn ontwerpen... kijk, Dan ik, nou, ik, toevallig wel ik, ah, natuurlijk. Als student... Ja. Ik, nee, ik zal je vertellen. Als student uh, ben ik in een uh, uh, oude school gaan wonen. Mm. Het was simpel, heel duidelijk. Uh, uh, vroeger had je die oude school in de binnenstad staan... Uh, op een gegeven moment trekken de mensen naar buiten... naar al die, wat je nu zou noemen, de Phoenix-locaties. Ja. Dus ook gingen kinderen daar op school. Dus komen die oude schoolgebouwen leeg te staan. De gemeente zit met de handen in het haar. Wat doen we met die schoolgebouwen? Uh, die gaan we aan kunstenaars uh, uit. Die mogen daar ateliers maken. Nou, ik had eens een keer een stuk van Vitruvius gelezen... waarin staat dat architectuur de moeder der schone kunsten is. Mm -hmm. Dus met dat stuk van Vitruvius ben ik naar de wethouder gegaan... en ik zeg, mag ik aanspraak maken op zo'n schoolgebouw? Of zo'n schoollokaal? En nou, dat was eerst nu niet, maar uiteindelijk wel. Dus ik heb daar sinds die tijd in schoollokalen gewoond... tot zeg ik, tien jaar geleden ongeveer. Aha. Van grote invloed dus. Ja, Op van de hele grote, een, een soort hergebruik hè, waarvan ja. ik denk... dit is zo godvernakend prachtig... Dat, dat krijg je niet meer, nooit meer. Ja. Dus dat moet je benutten. Want het conservatorium hier in, in Amsterdam is, denk ik, daar wel een voorbeeld. Veel ruimte ook, ook, ja, uh, ja, ja. Uh, uh, ook hoogte in en dergelijke. Maar door andere gebouwen, uh, Heineken Music Hall bijvoorbeeld ja. in Amsterdam, strak, sober. Ja, uh, ja. Uh, uh, Hart ook. Ja. Er zit weinig uh, oude romantiek in, hoor. Helemaal geen romantiek. Maar wat uh, ging er mis? Nee, niks mis. Uh, gewoon een heel uh, efficiënt gebouw. Een bak. gericht, gericht een prachtige bak. Precies, gericht op het maken van muziek. Ja. En, uh, en dat is het aardige daarvan, vind ik. Uh, toen het klaar was toen kreeg ik in ieder geval de nominatie... dat het de beste akoestiek had voor popmuziek... Hmm. van de gebouwen die er op dit moment in Europa te vinden waren. Nou, het ging in het begin nog een leven mis, maar uiteindelijk dat, kwam het goed. Ja, ja, ja, precies, ja, ja. precies, precies, precies. Ja. Natuurlijk. Ja, en, en dat, dat vind ik... Dat is eigenlijk maar het is een ook... stijloefening dan eigenlijk. Van ik, dan laat ik mijn, mijn, mijn roots, mijn, mijn oer, ja. even links liggen. Het hoeft niet uh, altijd, dus. Ja. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het gaat eigenlijk over de diversiteit die er is. Maar in onze dagelijkse woonomgeving zou je eigenlijk dit soort dingen... die moet je... Uh, die moet je koesteren. Dus ja. die moet je niet afbreken, nee, die moet je hergebruiken. En dat, dat is, laten we zeggen, die, dat hergebruik is eigenlijk de nieuwbouw voor de toekomst, zeg maar. Dat, dat heb ik eens gezegd toen ik Rijksbouwmeester was in het begin. We gaan het er zo nog over hebben, over de stad van de toekomst. Laten we kamertje 108 naar binnen gaan. Uh, dit is uh, een uh, welkome rust voor deze week. Um, er is veel gebeurd. Uh, Prinsjesdag is geweest. Belangrijke noten naar buiten gekomen. Over wat we met de architectuur in Nederland moeten doen. Nou ja, uh, uh, Stedelijk Museum deze week. Nou zijn er nog veel meer zaken die spelen in uw vakgebied. Um, toch nog heel eventjes, want we hadden het over het Stedelijk Museum. Het Van Gogh Museum valt wel onder uw. Uh, of ja. onder jou, hè, zou ik zeggen, ja, ja, ja. onder ja. jouw verantwoordelijkheid. Um, hoe weten we zeker dat het daar uh, niet zo misgaat als het bij het stedelijk en het Rijksmuseum uh, misgegaan is? Nou. Ik, ja, je weet nooit van tevoren wat er mis kan gaan, dat is duidelijk. Hè? De intentie bij uh, het Rijks, was ook natuurlijk gewoon dat het een hele mooie uh, procedure werd. Alleen daar komen natuurlijk, daar gaat het echt over gigantisch veel geld. Mm -hmm. Dus daar komen allerlei uh, problemen op de weg door. Maar we hebben het Scheefvaartmuseum gehad, bijvoorbeeld even als ja. tegenovergestelde ding. Dat is een Rijksmonument. Elisabeth van Pol, de vorige Rijksbouwmeester, heeft dat gedaan fantastisch, binnen de tijd, binnen budget, opgeleverd het meest. En waar zat de essentie van die aanpak uh, ja. in? Dat het verschilde met bijvoorbeeld het Stedelijk Museum. Gewoon simpel denken, misschien wat minder ambitieus uh, wellicht. Uh, nou, denk ik moet, ja. moet iemand uit het buitenland halen, iets niet te duur. Ik weet niet, Liesbeth is natuurlijk heel erg sterk, heel goed... Um, het gebouw is ook, ook vrij helder, zeg maar. Uh, de uitgangspunten waren ook vrij helder. En vergeet niet, uh, zo'n gebouw van Kuipers, stedelijk, of nee. het, uh, het Rijks... Nee. Ja, dat is heel erg gecompliceerd. Dat bestaat al, uh, weet ik niet hoe lang, er zijn allerlei mutaties in geweest. En nu wordt er via een procedure in ieder geval een architect uitgekozen die dan moet zorgen dat dat gebouw weer een nieuw leven voor de toekomst heeft. Ja. Nou, dat is niet niks, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar worden... Daar worden ook dan fouten bij gemaakt, we zeggen in de begeleiding. In het ja, je toch ook et een beetje dat je denkt: we zitten dit is uh, Het dat... land dat ooit nog zo trots kon zijn op zijn architectonische uh, uh, slagvaardigheid. Uh, projecten, Grote projecten werden uit de grond gestampt en dan gaat zoiets mis. Nou, dat gaat niet mis, want, want als de taak wordt opgeleverd, ja, dan is dan iedereen dan is het weer blij. Het meest fascinerende gebouw wat er is, natuurlijk. Hè? Ja. Ik, denk, ik denk dat wij in Nederland een paar heel bijzondere gebouwen hebben. Het Paleis Op de Dam, denk ik, is nog steeds het meest mooie gebouw wat er is. Uh, en eigenlijk het nee, essentie effect... is natuurlijk dat het te lang duurt. En dat er veel te veel ah, ja, misgaat in allerlei kijk, dat, dat is, Ja, weet je, dat is meer natuurlijk... Wij zijn eigenlijk verwend geraakt. Hè, de laatste 40 jaar, met al die Phoenix-locaties die we hadden... dan was het alleen maar produceren, produceren, produceren. En dat was eigenlijk... Dus je bron ergens aan en na anderhalf jaar of twee jaar was het klaar. En nu dan is, heb je dit soort smaakmakende gebouwen die heel... Uh, interessant zijn, maar ook heel gecompliceerd zijn, hè? dus qua historie en noem wat op, en qua financiën, et cetera, en die gaan dan langzamer. Ja, nou, en dan denk je een gebouw van een paar honderd jaar oud, dat duurt dan acht jaar. Nou, is dat... Ja, hoe, maar zo'n hoe keer... Hele... Als we nee, weten wat er misgaat nee, het... is bij het stedelijk alleen al, dan moeten we ons gewoon een beetje gaan schamen. Het gaat, samen, het gaat niet over... Relativeren, maar het gaat erover dat we, dat we alle kritische opmerkingen, et cetera, ook in een ander daglicht uh, kunnen zetten. En dan kunnen zeggen: Nou, is dat nou zo erg? Weet je wel? Uh, mm -hmm. En die paar jaar, moeten we daarover mekkeren? <lacht> nou, ik denk als we. Nou ja, weet je, ik had het vanmiddag, uh, natuurlijk, uh, iedereen die, die, die is uh, ook. En uh, dat gaat ook over de publiciteit. De publiciteit die alles maar die kranten zoekt, en de tv zoekt, en de radio zoekt. En. Uh, um, maar dan loop je daar rond en denk je, wauw. Dat Amsterdam hier de volgende honderd jaar mee mag leven. Fantastisch mooi. Nou, je, je bent er zelf geweest. Dus, ja, ik ben er ook ja. geweest. Ja. En, en, en, en Ik moet zeggen, dan verdwijnen die zorgen ook wel. Ja. Maar ondertussen schaam je je ook diep dat een stad als Amsterdam zo'n museum niet wat sneller op kan krijgen. Maar goed, dat is een uh, onderwerp dat veel besproken is. Ja. Ik ga even wat inschenken. Wat, wat kan ik uit de minibar uh, trekken? Ik zou zeggen, uh, wat water. Ja. Ja. Je zou denken... Mag ook Want, uh, wat, Dat is wat, iets anders, hebben, hoor. Wat staat er hier? staat wat van wijn, alles, Wat witwijn, witwijn, Witwijn? Uh, uh, ik gaan, uh, Kijk, uh, zo'n mooi klein... Uh, oh, oh okay. dit is... Uh, kon, uh, nee, nou goed. Ik pak even er wat uit. Ja. Um, even naar um, uh, waar het begon. Want um, als we de lang studeerboete hadden gehad, zo'n uh, hoeveel jaren geleden... dan uh, was deze carrière van jou helemaal niet zo uh, succesvol geweest... Nou, ik weet niet. <laughs> ik weet niet wat dat doel natuurlijk. Ik heb wat, uh, Je hebt, hem, je hebt gezegd, er wat lang over gedaan. Een wat bizarre carrière gehad. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat, dat uh, ik ging studeren en uh, was aan het afstuderen. Uh, dat was juist uh, dat ik begin jaren. Ja, heerlijk. Begin jaren zeventig. Uh, en. Uh, ik deed dat toen bij, bij Herzberg, Een heel getalenteerde architect uh, op dat moment. Ja. En uh, nu nog steeds trouwens. Uh, ontzettend veel van geleerd. En ik was vlak voor het afstuderen. En ik dacht, god. Moet het dit nou zijn? Als ik dadelijk over drie maanden klaar ben. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan dit doen of niet? En ik krijg een, uh, als ik zeg, een, een bewustwording. Dat ik uh, in ieder geval dacht, ik wil wat anders. En toen Op. ik dacht: God, ik wil wat anders. Uh, toen dacht ik: Ik stop ermee. En we studeerden toen af in groepjes. Dus mm -hmm. ik heb die andere jongens heb ik gewoon geholpen tot hun afstuderen. Ja. En, uh, maar ik heb zelf wat anders bedacht. Maar om even. Uh, maar Ondertussen was er nog een ander talent, dat, dat speelde natuurlijk ook mee, namelijk het basketbal. Ja, precies. Toen, toen, heb ik, toen heb ik me even... Dacht, wat ga ik nou doen om me even te ontspannen, om even de geest te verzetten? Toen ben ik gaan basketballen en dat, dat heeft even wat lang geduurd. Uh, dat was uh, acht of negen jaar. Negen was dat? jaar? Negen, negen jaar. jaar. En, uh, <laughs> dat was, dat was basketbal en manager en de club. Maar niet alleen basketbal, uh, basketbal op hoog niveau, uh, semi-professioneel. Ja. Maar goed, dus, dus dat is eigenlijk allemaal niet zo interessant meer. Uh, uh, en in die tijd had je... Kijk, als je niet, niet uh, een beurs had... Of je kreeg, ik, ik kreeg geen geld van mijn ouders. Uh, dus je moest een beurs hebben. En uh, Ik verdiende mijn eigen geld in die tijd. Dus, mm -hmm. dus eigenlijk niks, geen, geen geld van de overheid... En, uh, toen, daarna, toen ben ik afgestudeerd en vanaf dat moment. Maar wat nog heel even terug, want dat ja? basketballen, dat, dat is natuurlijk een belangrijke episode geweest. Dat duurde acht jaar, negen jaar. Toen kwam er volgens mij een verzoek vanuit de omroepen of uh, vanuit de sport ja. niet een stap richting de media, een, een, een wellicht een suggestie. Nou, was. ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik, ik zat in een interview uh, smiddags in Hilversum uh -huh. bij Frans Hendricks. Uh -huh. Die was toen goed in ijshockey en in basketbal. En uh, toen werd mij gevraagd, na het interview... drink je even nog wat koffie met elkaar. Toen werd mij gevraagd of ik geïnteresseerd was... om radioverslaggever te, radio te worden voor sport. En toen had ik echt het idee dat ik... nou, god, uh, met al respect trouwens... Uh, is het nou zo ja, maar, ver met me, maar, me gekomen... Je... Dat, dat ik nu gevraagd word voor verslaggever sport. En, uh, <lacht> en wat was daar mis mee precies? Nee, dat was, nee daar is helemaal niks mis mee. Maar ik, heel me heel me ja, ik realiseerde me op dat moment alleen... ik dacht, god... Ik ben zoveel jaar geleden een keer gestart als uh, architectuurstudent. Mm -hmm. um, en ik was eigenlijk maar aan het basketbal geslagen om me even te verzetten. Mm -hmm. Zou ik nu niet uh, meteen weer aan, het aan, aan, dat, aan die studie uh, moeten, zeg maar? Nou, dat heb ik meteen gedaan... Dus de volgende dag heb ik uh, de basbalclub opgezegd. Ik heb gezegd, sorry jongens, ik heb echt wat serieuzer te doen. En, en dat, dat verzoek voor dat commentatorschap was eigenlijk de trigger dus? En, precies, dat was voor mij het, het moment dat ik me realiseerde... Dat ik, dat ik ontzettend ontspannen, lekker aan het relaxen was eigenlijk. Zo voelde ik dat ook toen. En, uh, maar dat ik eigenlijk toch uh, het doel wat ik in het begin had, namelijk architectuur studeren en ook dat afronden natuurlijk, dat dat een, een heel wezenlijk onderdeel van mijn leven zou zijn, zou moeten zijn. En eh, toen heb ik meteen besloten te stoppen ermee. De volgende dag eh, ben ik gaan, gaan werken. Eh, ben ik naar de TU gegaan, overigens ook. En eh, toen heb ik nog even een reisje gemaakt in eh, Zuid-Amerika. En toen terugkomend uit Zuid-Amerika via Miami, eh, waar ik Twee dagen moest wachten, geloof ik. Uh, heb ik een architectuurblad gelezen en daar zag ik Rem haas in. Met, uh, die zat toen juist in Amerika. En die had een, een, een interessant artikel met, met... En toen dacht ik, wauw, kan architectuur ook zo zijn? Dus dat was eigenlijk, ik werd verliefd op architectuur toen. En uh, dat is naar de hand niet meer weggegaan. Wat stond er in het artikel? Huh? Wat stond er in het nou, artikel? Ja, het waren, het waren eigenlijk twee artikels. Het was een artikel over iets wat die deed met Lorinda Spier, geloof ik. Hmm. Uh, iemand die, die ook in New York, maar die voor haar ouders wat huis was. Maar er stond ook een inhoudelijk artikel over Rem, over een boek wat uh, uitkwam. En uh, dat vond ik zo fascinerend. Ik wat dacht, was dan ja, het fascinerende? Het succes ook van hem? Of de nee, visie nee, nee, van nee, hem? Nee, of de nee, overtuiging nee, nee, van nee, want, hem? Nee, het, het was gewoon de, de visie die je ziet mm -hmm. in het artikel. Dat, ik dacht, dat was voor mij een, een eye-opener. En in Nederland was er op dat moment eigenlijk... Uh, begin 70 jaar was eigenlijk heel erg socio. Uh, zeg maar. Alles was sociaal, geëngageerd. En, uh, je, we, je studeerde ook bijna niet meer af op uh, echt ontwerpen, uh -huh. zeg maar veel meer op vertogen, hè? Dus, dus schriftelijke uh, uh, verhalen. En, en terwijl ik dacht, god ja, nee, dat. Dat is ook niks voor mij. Weet je. je dacht meer na over het architectuurschap... dan dat je gewoon een mooi gebouw ontworpt. Ja, en dat je gewoon... Uh, ik, ben, ik ben echt een, een, een maakman. Hè? Dus ik wil dingen maken. Ja. En, uh, ja. Dus toen ging de knop om. De focus was weer terug. Ja. Uh, en toen was de studie redelijk snel uh, afgerond. Maar in totaal 14 jaar. Nou Jeet ja... Wat? Min die tien jaar, of negen jaar ja, zeg maar. Ja, sorry, maar dus, die het dus... toch mee, denk ik. <laughs> Lang studeerboot... de studeren was het uh, heel pijnlijk ja, geweest, ja, ja, ja. <laughs> Maar toch even, want um, die discussie die, die, die werd gevoerd in Nederland... en die wordt natuurlijk nog steeds gevoerd. Ja. Uh, bezuinigingen zijn op alle fronten nodig. Ja. Maar een creatieve geest um, die zichzelf moet ontwikkelen... Uh, werkt dat met bijvoorbeeld zeggen, je mag maar vier jaar studeren. En anders nou, krijg je er een extra boete bij. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, in de tijd dat ik ging studeren, was natuurlijk helemaal geen restrictie in de een aantal jaren wat je studeerde. Mm -hmm. Want uh, maar je, de, laat zeggen, je had een, een bijlage, een rendeloze voorschotten. Dus je moest eigenlijk alles terugbetalen. Dus in die zin is het is er ook uh, veel veranderd, zeg maar, in die tijd. Dus eigenlijk, als je langer wilde studeren... en je studeerde zeggen, met geleend geld van de staat... Ja, dan was het jammer, want dan moest je gewoon daarna terugbetalen. Eigenlijk van de, de, de, de verplichting die je nu hebt als je te lang studeert. Zeg maar. nou, ja. Dat was toen eigenlijk zo als je van de staat geld leende en studeerde. Nou, dat in mijn geval, omdat mijn ouders dat niet betaalden. Ja, oké. Okay. Je hebt zelf uh, kinderen? Ja. En uh, ook in de studeerleeftijd? Ja. ja, ja, ja. Uh, vind je het dan verstandig dat ze een kleine stok achter de deur hebben... Nou, ik, weet je, het interessante is... Ik heb... Of denk je, misschien is vrijheid in die leeftijd ook wel gezond? Want ja, ook voor nee. jou was het uiteindelijk toch goed dat je eventjes de ja, andere kant op ging. Ja, ja nee, ik, ik, ik, ik geef ze alle, alle vrijheid die er is. En zij bepalen zelf wat ze verstandig en wat ze interessant vinden. En uh, ik heb een jong, dochter die is juist heeft er eindelijk samengehaald... en die is juist medicijnen gaan studeren hier in Amsterdam. Mm -hmm. En die is zo ontzettend punctueel en zo plenigmatig... Ik bedoel, uh, daar kan ik een puntje aan zuigen. En dan heb ik een zoon die doet de Hoge Hotelschool, dat rondt hij nu af. En die is uh, heel ontspannen en relaxed en noem het op. En die, die neemt zijn tijd. En die heeft toch een raar soort verplichting. Dat hij vindt dat hij wel binnen een bepaald... Dat, dat zegt hem niemand, maar dat hij binnen een bepaald tijd moet klaar zijn. Ja. En dat doet hij ook. Dus, uh, ja... Twee mooie voorbeelden voor die kaart. Ik heb zelf ooit wel eens mezelf kwalijk genomen dat ik niet even een jaar ben weggegaan. Ja. ik bedoel, hier uit dit verhaal uh, komt natuurlijk toch wel voort dat je daar levenservaring op doet, inzichten krijgt in het buitenland, ja. wat tot je neemt, wat ja. je vervolgens weer in je werk en in je overtuiging meeneemt. Nou, oh, ik, ik, ik kan je vertellen dat die periode in dat basketbal, waar ik, laten we zeggen, berg gespeeld heb en maar een heel groot deel gemanaged heb en, en noem het op, daar heb ik eigenlijk geleerd hoe je een bedrijf moet leiden dat was toen toch een semi-professionele club... met een budget van een paar miljoen. En uh, dat was een man of dertig. En dat moest gerund worden. Mm. En uh, nou ja, ik moest ook spelers halen uit Amerika. Dus je had ook allerlei internationale contacten... en moest daar naartoe. En je moest ze bekijken en, en beoordelen. En, nou ja, dus... Ja, had ik dat niet gehad, dan had ik gewoon niet... dat ik het vak geleerd zoals ik het dan geleerd heb. Hoe kunnen we ervoor regelen, uh, zorgen dat mensen dat af en toe nog doen je kunt het in stage vormen... of moet het gewoon uh, aan toeval overlaat. Nee, aan de andere kant, weet je... er is ook niets, eigenlijk helemaal geen enkel probleem. Want um, datgene wat ik zei uh, daarnet... Um, in de, ik had niet het geld van huis uit om te studeren. Dus ik, ik, ik had geleend een beurs. Hè, dus een renteloos voorschot heette ja, dat ja, dan. Ja, ja. En dat moest je gewoon daarna terugbetalen. Dus ik had, toen ik klaar was met mijn studie... had ik natuurlijk een giga schuld van heb ik jou daar... Geen enkel probleem, ik heb dat gewoon terugbetaald. En, en nu is eigenlijk... Uh, dat, dat zie ik aan mijn zoon ook. Dus die, die, die hoort die signalen. wel. Die denkt, god, doe je, dan moet ik dadelijk ineens een, een extra schuld. Moet ik gaan terugbetalen. Ja. En uh, ik heb het dan wel eens met hem daarover gehad. Dat is geen enkel probleem, want je gaat je hele leven werken. Dus je verdient genoeg geld. En uh, dat is geen enkel probleem, je betaalt die schuld. Maar hij, de, de huidige uh, jeugd die kijkt er anders tegenaan. Maar eigenlijk heb ik gewoon datzelfde risico genomen... als eigenlijk degene die dat nu zouden doen. Ja, maar als dat nu, geeft een jaar het eruit minder stappen. vrijheid als je dat gevoel in je achterhoofd hebt. En dat komt door ja. voeding en door omgeving en door ja. een klimaat waarin we allemaal leven. Ja, ja. ja daardoor wellicht mis je toch wat uh, nou ja, avontuur? Je, voor, voor hem is bijvoorbeeld... Uh, want hebben daar, hij werd op een gegeven moment heeft, heeft een jaar in het bestuur gezeten. werd toen daarna uh, gevraagd voor nog een jaar, maar dan een, een hoger bestuur... En daar hebben we over gesproken of dat nou wel interessant was, wel of niet. En eh, nou, daar heb ik mijn visie over gegeven. Hij vond het interessant, heeft dat nog eens een keer bekeken... en dacht, ja god, dat is eigenlijk twee keer hetzelfde, alleen op een ander niveau. Ja. Weet je wat, Ik heb dat ene jaar heb ik nou verklooid, tussen aanhalingstekens... maar in ieder geval heb ik ontzettend veel ervaring opgedaan... Het is een mooie, mooie, mooie ervaring geweest voor me op dit moment. Bouwkundigen op dit moment, die afstuderen. Um, architecten. Uh, wie dan ook in die sector. Um, krijgen die nog kansen zoals uh, Rem Koolhaas uh, kreeg? Zoals Frits van Dongen kreeg? Nou, weet je, ik denk dat... dat uh... Want het woord crisis is al gevallen. Ja. Uh, de projecten zijn kleiner, uh, compacter. Uh, er zijn nog steeds heel veel goede architecten ja. uit het verleden... die nog steeds hard aan het werk zijn. Ja. Uh, is er nog plek? Nee, ik denk, ik denk dat er. Uh, uh, hoe, hoe schaal de markt is, dat er voor iedereen uh, plek is die dat wil. Het is, het is dus niet meer iets wat je. Uh, wat je zeg maar aangeleund krijgt. Hè? Het is iets, maar dat, dat. ik heb het niet anders meegemaakt. Uh, uh, maar je moet er gewoon keihard voor knokken. Dus het is gewoon. Uh, zoals eigenlijk in ieder beroep. wil je vooruitkomen, uitkomen. dan moet je uh, bijzonder zijn. Je moet keihard werken. En uh, ja, dan krijg je wel of niet succes. Dus dat is gewoon nu niet anders dan zoveel jaar geleden. Alleen, toen de economie beter was, ja, in, de, in de jaren negentig... toen hadden we een subsidieregeling van de overheid. En dan kon je afstuderen. En als je dan uh, iets beter was dan de rest... dan kon je een studiebeurs krijgen en startersbeurs... en experimenteerbeurs en noem het op. En dan had je, voordat je het wist, als je het een beetje slim deed had je drie beurzen in een jaar. En dat was, uh, ik geloof, 90.000 gulden in die tijd. 90.000 ja. gulden. Dus ja, dat was belachelijk. Ja. Zo ken ik een jongen die dat gehad heeft. En uh, dat was echt een talent. Alleen, na dat jaar hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Dus dat, dat kan ook. Ja, ja. Dat, en dat is natuurlijk het negatieve aspect daarvan. Ja. En, uh, ik heb nooit welke ondersteuning dan ook gehad. Uh, ik heb het altijd zelf uitgevochten, zelf gedaan. En, uh, ik wil even naar de, um, een term um, waar jij volgens mij een hekel aan hebt... en dat is de afvinkcultuur. En dat is dan met name in de, in de, in de bouwsector. Ja. Um, um, laten we gelijk dat praktische voorbeeld nemen... waarbij uh, jij een prachtige architectuurprijs wint... en vervolgens uh, kans wilt maken om een uh, theater in... Ja, dat, oh, ik weet waar je op doet. In ja, Emmen. Dat is in Emmen. Ja, ja. Ja, ja, in ja, Emmen ja, wilde ja, bouwen. Ja, ja, ja, ja. Um, wat gebeurde er toen? Want dan zit er een commissie die gaat dan kijken of, nou, uh, of Frits van Dong een geschikte precies. architect is. Ik, ik zal het vertellen dat de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten... die heeft dan een, een majeure prijs. Uh -huh. uh, en dat is een prijs, De gouden uh, kubus. Of de, de kubus. De kubus van de BNA. En die kreeg ik in, ik denk 2006. December ja. 2006 werd die uitgereikt. En die werd... Voor mijn uitgereikt. Een beetje de gouden kalf onder de, de architectenprijs. Zoiets, zoiets, ja. En uh, die werd uitgereikt uh, eigenlijk voor mijn oeuvre... maar dan uh, dat jaar speciaal gericht op alle culturele gebouwen. En uh, nou, dat was december 2006. Uh, twee maanden later uh, hadden wij een inschrijving gedaan... toen overigens al in, in december... voor een uh, uh, theater in Emmen... En uh, daar werd ik niet toegelaten, werd ik gewoon uitgegooid. Want ik had niet een theater gebouwd met een toneeltoren de laatste vijf jaar. Een toneeltoren, dat is even voor. Een uh, toneeltoren, voor dat is zeg maar, als je naar het theater gaat, dan ga je kijken, dan zit, dan zit je naar het toneel te kijken. En daarboven zit een installatie waar dingen opgeteeld kunnen worden. 25 meter of course, zo is dat, weet je wel. Ja. Nou. Dus ik kom wel een. een uh, project laten zien wat ouder was met een toneeltoor. Niet één, maar meerdere projecten met toneeltoor, Maar niet van de laatste vijf jaar. Kortom, daar zit een ambtenaar uh, en, die, en, die en die vindt die dat af. En die voldoet ja. deze architect aan de regels die ooit ergens bedacht zijn. En, en iemand heeft dat bedacht. En die Europese regel dat is de Europese regelgeving en die is zo soepel en zo simpel. Alleen wij, wij in Nederland, wij hebben ze heel erg uh, uh, steriel gemaakt. Mm -hmm. Dus dan krijg je dit soort, uh, uh, laat we. zeggen... Uh, niet aantrekkelijke uh, omgevingen en, en uh, onderdelen in die regeling... die worden erin gebracht, door, waardoor een hele hoop mensen... gewoon uh, buiten het schip vallen. Ja. En uh, dat, is, ja, dat is echt disproportioneel. Hè? En hoe kan Wat... je dat oplossen, uh, ambtenaar uh, opzij nou, nee iemand nee. anders neerlaat? Kijk, we he, we hebben, uh, op een gegeven moment heeft de overheid heeft een, een club... er was een club in Amsterdam, architectuur Lokaal heet dat... en die heeft met steun van de overheid... Uh, een actie ondernomen, en dat, die is er nog steeds... en dat, die zijn nog steeds met daarmee bezig... om die zogenaamde Europese aanbesteding op, die op een behoorlijk niveau te brengen voor iedereen. Zodat we niet meer in die afvinkcultuur zitten... maar dat we echt alleen maar over creativiteit of na creativiteit kijken... en kijken of de mensen die aan de uitgangspunten voor, in dit geval bijvoorbeeld een theater... of, ja. of die dat zouden kunnen doen. Weet dus als moet... daar een, een collega-architect in, in een commissie had gezeten... die had gewoon gezien, ja, nee, graag, Frits van Dongen, doe dat alsjeblieft... Ja. want jij, jij bent een van de beste op dit moment. Ja. En die nee, had niet dus... gekeken naar die andere regels. En dus je wordt op een gegeven moment word je eruit gegooid. Waarom? Omdat je niet voldoet aan het feit... dat je de laatste vijf jaar zo'n toneeltoren hebt gebouwd... en... Um belachelijk eigenlijk. Ja, dat, dat is dus bizar. heel bizar. Dat, uh, is, dat bizar. is ook een, een, een stokpaardje, um, als ik het zo mag noemen, van, uh, van jou. Uh, ook in, in, in, in alle voorstellen die je hebt gedaan richting uh, de ministeries die verantwoordelijk zijn over architectuur. Ja. Er is nu een nota uit. Het is een ongelooflijk ambtelijk stuk geworden. Um, ik kwam er niet doorheen, maar um, daar staat dit niet in. Volgens nee, mij. Nee, nee, nee. nee. Dit er was staat... een advies van de Rijksbouwmeester. Laat, doen we daar nou iets mee? En dat heeft Melanie nou, heb... schuld van Hagen niet overgenomen. Nou, heb... nee, dat, het is niet... Kijk, we staan een stuurgroep. Een stuurgroep die, die uh, samengesteld is uit uh, drie, vier ministeries. Daar zat ik ook in. En wij hebben toen ingebracht onze vijf stellingen over Europese aanbesteden. Nou, dat werd door de andere stuurgroepleden niet als hoogst relevant uh, gezien. Ehm... Um, uh, daar zijn wel onderdelen van, die, die je in andere artikelen terugvindt... zijn meegenomen, maar niet als vijfstellingen, zeg maar. En uh, daar sprak behoorlijk wat krachten uit. En mm -hmm. dat, dat komt ook omdat ze op zo'n dag uh, van het Europese aanbesteden... Uh, door mij toen uh, uh, gepubliceerd zijn, zeg maar. Mm -hmm. nou, en, dan, en dan is het natuurlijk heel doelgericht op één dag. Ja. Alleen hier, dit gaat natuurlijk veel meer om. Dan over Europese aanbestedingen alleen. Ja, maar dit komt nog, hoop ik toch? Ik bedoel, als Rijks nee, Meestal komt... als je zegt dat dit een belangrijk punt is, dan ga je dat er toch ergens een keer er doorheen. Nee, natuurlijk. natuurlijk uh, tuurlijk, tuurlijk komt dat, ja. ja, ja. ja <lacht> dat, speelt, dat speelt zeker nog steeds. Ja, er door. komt natuurlijk ja, weer een ja, nieuwe minister, ja. een nieuwe staatssecretaris en hoe de ministeries ook uh, georganiseerd worden. De, ja, en nu begint echt de lobby, vermoed ik. Nou ja, natuurlijk. Wij hebben als uh, college van Rijksadviseurs. er zijn dan uh, twee adviseurs over uh, landschap en water en uh, infrastructuur en stad. Uh, we hebben zo'n college en wij gaan uh, op dit moment zijn we, uh, aan het voorbereiden... een notitie voor de formateur-informateur van het nieuwe kabinet. Ja. Om hem dat binnen een week of twee weken aan te kunnen bieden. En te zeggen, kijk eens hier, dit denkt... Uw... Wat, wat staat er bovenaan het lijstje? Want we gaan het zo meteen hebben over die stad van de toekomst. Ja. Uh, uh, toch uh, um, dan het echte stokpaardje van ja. uh, Frits van Dongen, denk ik wel. Um, uh, maar wat staat er bovenaan het lijstje wat gewoon heel snel snel geregeld moet worden door een aankomend minister? Nou, het is niet... Het Ik denk dat bovenaan het reizen staat... Uh, de, de slogan... Ontwerpen is de kunst van het verbinden. En dat is veel meer... Ontwerpen is natuurlijk dat leer je als, als architectuurstudent... met een 6B-potlood uh, in mijn tijd, zeg maar... Uh, maar het is eigenlijk veel meer. Hè. Het, is, het is verbinden van uh, uh, mensen met elkaar, maar van zaken met elkaar, van onderwerpen met elkaar, van coalities maken, uh, financiën uh, relatie brengen met andere groepen die geïnteresseerd zijn. Dat is eigenlijk het ontwerpen. En ik denk dat dat een. Het idee als een aanstaande minister is. dat op zijn bord krijgt, die denkt: wat is dit voor een uh, vage, vage, nou, uh, tekst? Maar ik, ik kan denk, er niet zoveel ik mee. Ik denk dat, er, dat het in deze. Uh, uh, Actieagenda architectuur en ruimtelijke ontwerp, hè, want zo heet die architectuurnota zeg maar voor 2013-2016. Dat dat ook letterlijk zo terug te vinden is. Okay. Het is iets wat ik wat ik uh, wat in het stuk van de uh, Rijkscollege uh, al zat hmm. en wat wij in hebben gebracht als zeker belangrijk thema. We gaan het zo hebben over de stad van de toekomst. En daar heb ik een plaat bij bedacht. Um, uh, luister uh, graag mee naar um, uh, Manfred and Sons. Ik weet niet of je de band kent. Het is een uh, folkband. Uh, ze hebben net een plaat uit. Het is echt kerstvers deze. En het album heet Babel. Dat moet al een architect aanspreken. Ja, de Toren van Babel. Ja, ja Babylonië, ja, ja, een ja, van de mooiste ja, ja, steden ja, die ja, ooit bedacht ja, ja. is. Is dat nog ergens ooit uh, inspirerend? Want het was nee, groen, het was welvarend. In het, nee, het, je, in je, het huidige je, Irak lag het. Precies, je, je hebt natuurlijk Babel, de Toren van Babel. Uh, de afgeleide daarvan heb je in Den Haag, dat is heel dichtbij het ministerie. Babylon, he, dat, mm -hmm. dat refereert daaraan. Uh, je hebt ook de, de, de kunstenaar-architect Constans, die dat ook deed. Dus er zitten een hele hoop uh, metaforen in als je dat woord gebruikt. Dus, maar die, en die hebben allemaal eigenlijk hetzelfde doel. Iets fantastisch, iets fenomenaals. Ja, ja precies. Nou, laten we naar die plaat luisteren. Okay. Uh, en luister even goed ook vooral naar, volgens mij, het tweede zinnetje... van, uh, van, uh, van de, de tekst van uh, dit nummer, van Manfred en Sons.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 vol smart, toch wel, uh, Mumford and Sons. Ik sta een beetje over de straat uit te kijken. Hartje Amsterdam, uh, College Hotel. De gast hier, Frits van Dongen. Uh, bevlogen man, moet ik nu al eventjes zeggen. Want ik sta uh, een klein beetje uh, romantisch over de straat uit te kijken. En uh, Frits van Dongen pakt het blok en gaat zitten schrijven. Wat, wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, weet je... Uh, Zijn dat dan dingen die nog gezegd moeten nee, worden? Nee, doe maar dat ik dat, dat hoor. Hè. Het gaat over de stad. Uh, het gaat over iemand die in die stad loopt, die mm -hmm. op zoek is. Um, en dan denk ik, god, dit herinnert me heel erg aan uh, Jane Jacobs... die in 1961 een boek schreef over wat toen... Uh, dat wil zeggen door een, een, een groot deel van uh, de wereld, uh, architectenwereld, et cetera geadopteerd werd en uh, voor, door een ander deel verafschuwd werd. En um, het aardige is dat je eigenlijk ziet dat zij voor uh, exact diezelfde stad was... waar mensen elkaar herkenden. Dat je elkaar ontmoet, dat je een grote diversiteit hebt... dat je een kleinschaligheid hebt. Eigenlijk exact uh, de verschillende onderdelen die hier nu in deze uh, song tot uitdrukking komen. Ah. En uh, het aardige is, als je nou uh, verder kijkt, dan hebben we... Ik heb er juist een, een verhaal over uh, verteld. Je hebt eigenlijk Jane Jacobs. Je hebt uh, uh, Ed Glazer uh, als schrijver van een boek. Je hebt Jos Cadet, uh, een, een Nederlander hier uit Amsterdam. Ja. En je hebt Tim Hartford, wat eigenlijk een, een econoom is... die, als je heel goed kijkt en heel goed zijn boek leest... eigenlijk door middel van columns precies hetzelfde zegt als Jane Jacobs in 1961. En eigenlijk zeggen zij allemaal datzelfde en refereren ze daar ook aan... En, en eigenlijk gaat het over uh, dat thema wat, wat nu zo interessant is... Uh, namelijk uh, de adoptieve stad. En, uh, en, en dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk ontzettend interessant, vind ik. En de adoptieve om, stad, wat is dat? De, de adoptieve stad is eigenlijk een stad die uh, in zich opneemt, absorbeert... Uh, en uh, niet selectief absorbeert... maar eigenlijk absorbeert in de zin van de grote stromen... aan uh, initiatieven, aan uh, mensen, aan activiteiten, aan informatie... aan geld, aan ontwikkelingen, aan informatie ook. Uh, kortom, datgene waar wij eigenlijk, laten we zeggen... Uh, onze toekomst in kunnen vinden. Dus concentraties. Hè? Iets wat totaal anders is dan de phoenix locaties weet je, die uitgescheiden tegen aan de buitenkant. Dit, dit klinkt als een bijna filosofische benadering van hoe je een stad moet, uh, moet zien. En, en ik als Leek, en ik denk velen met mij, althans, ik hoop dat ik niet helemaal alleen sta in deze, uh, ik dacht dat het gewoon ook heel erg uh, bouwen was. En uh, hoe het eruit moest zien. En uh, gewoon... Uh, nou, hardware. Je, nee, we, ja, nee, dat, dat is duidelijk. Het is altijd. De stad is altijd software en hardware. Mm -hmm. uh, maar wat essentieel is voor de stad, is natuurlijk toch uh, een heldere structuur. Waar uh, de, de verhoudingen ten opzichte van de onderdelen aan elkaar vrij duidelijk zijn en, en, en helder zijn. Uh, dus dat, dat is één. En uh, het gaat ook over, altijd over die kleine korrel in de kleine schaal. En je ziet dat, dat. Ik noemde even als tweede boek Ed Glazer. Hè, die, uh -huh. die een heel uh, boek geschreven heeft over. Uh, dat zeg, en dat zie je aan de voorpagina. Al zijn grote steden op met wolkenkrabbers en noem het op. Maar waar het hem om gaat, is bijvoorbeeld precies diezelfde dingen als. Uh, zeg, 40 jaar, 50 jaar daarvoor. Jane Jacob zei, het gaat over diversiteit. Of dat mensen elkaar ontmoeten, dat ze elkaar herkennen, et cetera. Ja. En eigenlijk datgene wat, wat we hier, ik, ik durf nu weer te zeggen... we hier in Amsterdam zien. Hè? Gewoon dat het, Wij hebben daar een Nederlands woord voor. Dat het gezellig is, weet je wel. Dat, ja. dat je alles ontmoet op de straat. Dat je de winkels hebt, dat je elkaar ontmoet. Uh, weet je? En dat soort dingen, dat is uh, het belangrijkste, denk ik, voor de nieuwe toekomst. Het gaat niet meer over die steden die alleen nog maar functioneel zijn... en die lekker uitgespreid zijn... maar die bepaalde compactheid kennen, een bepaalde concentratie kennen... en waarin dat, dat, zeg ik, dat menselijke leven en die diversiteit aan kleinschaligheid... dat die optimaal vertegenwoordigd zijn. En daarmee zijn we aangekomen bij, uh, bij de stad van de toekomst. En dat is, uh, dat is een, uh, uh, een toekomst die ook wel een beetje gekleurd wordt door problemen. Laten we even een heel praktisch probleem hebben... dat is op dit moment uh, actueel 8 miljoen vierkante meter kantoren staan leeg... Ja. 8 miljoen, vierkante kilometer. Ja, dan moet je vierkante toch, meter. meter, sorry. Ja. Ja. Maar dan, dat, is, uh, dat is echt heel veel, hè? Ja, dat is niet niks. Uh, en het, het is niet alleen die kantoor. Het is ook dat er. Uh, ik geloof, iedere maand of iedere twee maanden komt er ook een lege kerk bij. Hè? Dus, dus de dingen die we altijd kennen. Iedere dorp, als je een tekeningetje maakt, als je een kind vraagt om een tekening te maken van een dorp, dan maken ze altijd huisjes, huisjes, huisjes. En dan zit er één groot ding, en dat is de kerk. Mm -hmm. nou, Eén keer in de twee maanden komt er een lege kerk, uh, de winkelcentra, uh, de woningen. Die... Dus we hebben ontzettend veel uh, uh, uh, problemen naar de toekomst toe. Is dat leegstand omdat we te veel gebouwd hebben? Dat is voor een deel doorgeschoten waren. Nou, dat is voor een deel uh, omdat we te veel gebouwd hebben... maar voor een ander deel is omdat onze maatschappij voortdurend verandert. Uh, die die uh, kantoren, die leegstand, dat is natuurlijk begrijpelijk... Uh, we hebben een economische crisis. Dus in die zin uh, is er ook niet zoveel uh, meer te doen in die kantorenbusiness. Maar we zijn ook anders gaan werken. Dus we hebben per werknemer. We hoeven niet per se naar het kantoor, we nee, kunnen precies. ook thuis. Ja, we hebben een alter, alternatieve manier van werken. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend. Je ziet dat je heel veel uh, laat zeggen, uh, nieuwe, nieuwe uh, stations begint te krijgen. Die heeft die overheid uh, een aantal jaar geleden gestart. En uh, wat is nou het leuke daarvan? Dat het... En dat heet dan multimodale knooppunten. Dus die worden niet meer alleen de stations waar een trein aankomt. Nee, maar waar de bussen komen, de trams komen, waar de fietsers komen. Waar een hele conglomeratie mensen elkaar ontmoet, treft. Waar stromen van informatie komen. En waar je ook ziet dat er bijvoorbeeld uh, ruimtes zijn voor werken. Dus, dus je ziet niet meer dat mensen in de kantoor zitten. Nee, ja. mensen zitten daar en dat, dat zie je. Jij bent, jij bent een stuk jonger. Je ziet gewoon mensen alleen maar aan hun laptop zitten te ja. werken. Ja. Overal, in ja. de koffieshop of op het station. Dus, dus dat soort... Dan, dan hebben heb... we daarbij opgeteld natuurlijk nog de crisis. Dus ja. dat maakt het nog een keer extra sterk uh, erg. Uh, uh, bedrijven kunnen de dure pannen niet eens meer betalen. Nee. Um, uh, uh, hoe lossen we dat op? Uh, er is in Nederland strenge regelgeving over hoe je die, uh, die gebouwen gebruikt. Um, wat zegt de Rijksbouwmeester? Ja. Nou ja, kijk, je, je, je zult... A, je moet een, een concept bedenken uh, wat... Uh, of voor uh, uh, alle gebouwen een oplossing biedt. Dat bestaat natuurlijk niet. Maar je moet wel zorgen dat je het mogelijk maakt... dat al die gebouwen een andere bestemming gaan krijgen. En hoe doe je dat? Om zeggen, Die hele stringente regels van bestemmingsplannen, et cetera... om die te gaan opheffen op super, super soepel te maken. Dus je, dus je mag weer gaan wonen op de Zuidas hier in Amsterdam... waar het probleem echt, echt... ja ongekend groot is. Ja. Er zijn heel veel kantoren vrij. Daar zou je dan en moeten kunnen, kunnen gaan zuid, wonen. In, in Zuid-Oosten is zuid dat. zuid sorry. Dat, ja. Dat, precies, ja. ja. En, uh, nee, precies. En, maar wonen is... Uh, het is interessant dat je dat zegt. Wonen is ook niet meer het, het middel wat alles oplost. Wij hebben natuurlijk... Maar, er is woningnood uh, op ja, de huurmarkt uh, hier in Amsterdam. Nee, en in het, veel steden, volgens nee, mij Nee, natuurlijk. Wel. En er is, er is voornamelijk een woningnood... bij uh, studenten, bij vandaag. Uh, mm -hmm. Dus wij, wij moeten onze dat ze gewoon voorzieningen ook anders gaan maken. En dat, dat kan natuurlijk onder andere in dat soort gebieden. Uh, maar je kunt nog aan een hele hoop andere dingen denken. Je kunt aan, aan voedselproductie denken, et cetera. Dus voedselproductie in, in, in zo'n pand? In, in, ja, dus je kunt je voorstellen... Uh, ik het was heel interessant. Ik, een aantal maanden geleden klik ik een keer zaterdagochtend... toen ik echt brak was, de tv aan. En dan zie ik uh, Omroep Max... En daar zie ik mensen zitten uit Brabant die van uh, Philips afkwamen, die hadden een nieuw uh, LED-verlichtingssysteem bedacht. Mm -hmm. En dan zat ook Johannes van Dam uit Amsterdam, hè, de, de, de eetguru en zo bij. En die zaten producten te proeven die ontwikkeld waren door deze mannen. Mm -hmm. Plantlab heeft het, geloof ik. En, uh, en die constateerden alle twee van dit soort uh, uh, culinaire mannen constateerden alle twee dat het veel en veel beter was... dan alle producten die ze kenden, die traditioneel gekweekt werden. Dus je zou kunnen denken, als we nou in al die kantoren... Dat is een fantastische mooie... Dat, is een, dat heet tegenwoordig urban farming, maar ik zou meer zeggen... Urban farming, ja, jij vindt het ja. hele normale woorden. Maar uh, oké, okay, we schrijven mee. Urban ja. farming. Urban farming, maar dan een, een soort... Uh, dat we zeggen, heel erg in... in Nee, een, ja, ja, in principe uh, uh, manier van ontwikkelen, van uh, produceren. Zoiets als eigenlijk als je in de, in de kassenbouw ziet... Zeg maar, maar dan op een klein oppervlak uh, en dan verticaal gedaan mm -hmm. uh, in een paar lagen. Kortom, we uh, moeten uh, dingen gaan begroeien, moeten gaan zou, kweken dat, in, in, in die zou, panden. Dat zou kunnen, ja. En, zou en de kunnen. regelgeving dus soepeler maken zodat dat mogelijk is. Dat zodat mag, dat in ja. het bestemmingsplan nou, past. Ik, ik heb bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld dat me toevallig een jaar of vijf, vijf zes geleden overkwam... In Zuidoost zie je dan, dat wordt een, een ROC wordt dat gebouwd. En, en dat werd toen gebouwd uh, volgens de geldende uh, normen in die tijd. Dat moest uh, je, een, een gebouw zijn wat ook een kantoor kon worden na de hand. Mm. Dus uh, en dan denk je: God wat raar is dat? 500 meter verderop staat ongeveer 60% van de kantoren leeg. Waarom zou je nou niet die ROC, die toch ook een kantoor moet kunnen zijn, naar die kantoren verplaatsen? Ja. En uh, dan dat zeg ik twee kantoren veranderen in zo'n ROC, meter. Maar wat gaat daar dan mis? Want ik bedoel, dat, nou, kunnen, dat zien volgens mij heel veel mensen in Nederland ook gebeuren. Daar wordt iets nieuws gebouwd, daar staat iets leeg. Wat gebeurt er? Nou, is dat ons drang tot bouwen ook gewoon? Nee, wat, wat, wat, nou, wat, er gaat wat mis. Wat, wat de architecten rijk heeft gemaakt nee, nee, en gelukkig het, heeft gemaakt. Het, het is niet dat de architecten rijk heeft gemaakt, mij. Is, want dat zijn de minst rijke mensen, denk ik. Maar het is het hele, je moet het hele systeem veranderen. Dus normaal is het zo dat als... Als iemand een ROC van 30.000 meter in de gemeente wil bouwen... dan gaat hij naar de gemeente toe en die gaat onderhandelen daarover. En de gemeente zegt, nou, wij willen dat graag doen. En die krijgen dus grondprijs voor 30.000 vierkante meter. Op het moment dat uh, de gemeente denkt, wacht even, dat is helemaal niet slim... want we hebben daar een aantal kantoren staan. A, ah, ieder kantoor is van een andere belegger. Dus dan ja. moet de gemeente... Dan zeggen die beleggers oproepen, die moet met ze aan tafel gaan zitten. Die zeggen, god, ik heb hier een. een dus de oplossing beeld... is niet zo simpel. Dat, dat is, is helemaal niet simpel, het is hartstikke moeilijk. Ja. En, maar ik denk dat het de enige manier is om eruit te komen. Dus, dus met, met ontzettend veel inventiviteit. Hmm. Uh, en creativiteit moet je dit soort dingen oplossen. Want 99% van de stad is af. Dat is ook een uh, conclusie die de Rijksbouwmeester heeft gemaakt. Ja, um, dus we moeten proberen met wat we hebben... dat te gaan verbeteren en daar nog iets, uh, iets be nog beters van maken. Ja. Is, is er een stad waar we, waar we dan een voorbeeld... Uh, uh, dat als voorbeeld kunnen nemen in de wereld? Waar, waar dat gebeurt? Nou, waarbij ze heel ik... erg gebruik maken van wat er al is... en niet meer zoveel meer bouwen, maar het alleen maar beter maken? Nou, kijk, dat, dat is eigenlijk iedere... Uh, iedere stad die uh, een, een redelijke kern heeft. Hè? Of het nou Amsterdam is of Utrecht is. Of, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Maar waar doen ze het beter dan ons en dat uh, ons zou kunnen inspireren? Nou, weet je, het, het gaat niet over of je het nou slechter of beter doet. Het gaat erover wat je, dat je kunt constateren op dit moment... dat als je zegt dat wij, en dat 99% is af... wil eigenlijk zeggen dat je uh, niet meer als tien jaar geleden moet zeggen... god, we moeten nog ontzettend uitbreiden en uitgestrekt. Nee... Eigenlijk kun je zeggen, voor onze behoeften is die stad redelijk voor elkaar. Alleen we moeten zorgen dat de infrastructuur voor elkaar is. Uh, uh, en we moeten die 1% moeten we gebruiken om al datgene wat niet goed aan die stad is... om dat te gaan verbeteren. En wat, wat ik denk ik heel belangrijk vind, is uh, dat je als je om je heen kijkt, hier helemaal, waarin we zitten nu. Gewoon dat je het hergebruik ja. probeert te stimuleren. Het oud je... gebouw precies. weer een nieuwe dat, de, bestemming moet, heeft gekregen. En dat je moet om kunnen gaan eigenlijk met datgene wat er is. We zijn een raar land. We zitten op een klein... Uh... Kluitje... Zijn we misschien ook een beetje de enige die met deze problemen kampen? Want daarom vroeg ik ook die, die inspiratie of een voorbeeld van een ander stad. Ja. Wij zijn een beetje een gek land. Nou ja, kijk... Met, met gek wij, steden. Wij zijn, wij zijn in die zit een raar land. Dat, uh, um, ik, ik, ik hou daar regelmatig lezingen over en colleges over destijds. En... Um, we, we zijn uh, laten we zeggen van 1350 tot 1950... hebben we 4000 polders en droogmakerijen gemaakt... om Nederland te maken. Ja. Je, je kent het bekende streekwoord. Ja. God schiept de wereld, alleen Nederlanders maken de Holland. En, uh, <laughs> nee, en, en, en daarvan is de helft laten we zeggen, van het land... Het ligt eigenlijk onder water als je die dijk doorprikt. En daar wonen 12 miljoen mensen. Droom, zo Laatste. bijzonder... Laatste ja. nog, want de tijd is helaas weer op. Het zijn uh, prachtige bevlogen verhalen. Frits van Dongen, de droom van Frits van Dongen, want we gaan de nacht in. Nou, ik, ik hoop dat na uh, in ieder geval mijn rijksbouwmeesterperiode dat het zo is met Nederland, dat de ruimtelijke ordening... en de bebouwing daarin een, zeker een nieuwe toekomst tegemoet kunnen... en dat een aantal van mijn wensen en ideeën dan gerealiseerd zijn... Dank je wel. Uh, een goede nacht wens ik jou toe. En iedereen die luistert natuurlijk ook. En uh, BNN die gaat hier gewoon nog verder op uh, Radio 1. Dank je wel. Oké, dank.